Dit is Jeroen Tjapkema met het nos Journal. Het Israëlische leger zegt dat er vannacht tientallen terroristen zijn gedood in de Gaza-strook. Volgens het leger wisten militaire aanvallen te voorkomen van Hamas-leden in de noordelijke Gaza-strook. Daarbij zouden drie observatieposten van Hamas zijn vernietigd. Ook waren er aanvallen in het zuidelijke deel van de Gaza-strook... waarbij gebouwen zijn vernietigd en explosieven onschadelijk zijn gemaakt. Het leger vuurde raketten af op Hamas-leden die tijdens de aanval uit tunnels tevoorschijn kwamen. VN-Topman Guterres heeft intussen laten weten dat hij geschokt is door de Israëlische aanval van gisteren op een ambulance bij een ziekenhuis in de Gaza-strook. Daarbij kwamen volgens de Palestijnse Rode Halve Maan 15 mensen om het leven. Volgens Israël zaten er Hamas-terroristen in de ambulance. Het Pakistanse leger heeft negen terroristen doodgeschoten... die s'nachts een trainingsbasis van de luchtmacht hadden aangevallen. Volgens het leger zijn alle aanvallers gedood. Bij de aanslag raakten drie vliegtuigen en een brandstofopslag beschadigd. Over slachtoffers onder militairen is niets bekendgemaakt. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist... door een beweging die vaker aanslagen pleegt op het Pakistanse leger. De douane in België heeft in de haven van Antwerpen... een grote partij cocaïne onderschept...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 Autobedrijf Zandvoort. ook Robert op zaterdag. <tot> zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu: Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Sandvoort. Goedemorgen... One, two, three. Dat zijn de Beatles, dames en heren. Goedemorgen Zandvoort. Uh, het programma uh, wat elke zaterdagmorgen hier uh, vanuit Rabbel Live uh, wordt uitgezonden en gemaakt...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 Ja, ja, en ja, um, um, jullie staan ook, uh, uh, vorig jaar stonden jullie bij het, uh, bij het uh, station in Haarlem, hè? Uh, vorige week stonden wij. Oh, vorige week Woensel. was dat, oké. Okay. Ja, en, ja uh, dat is vorige week, ja. ja, ja. Lars Carré hielp ook mee, hè, Be begreep... ik <tibrillen> ik? Ja.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 Dus wanneer er... Je denkt niet dat door deze actie en door deze week uh, het allemaal wordt ingevuld natuurlijk. Maar, uh... Nee, dat zou heel mooi zijn, maar dat, <laughs> dat verwacht ik niet. En het is ook een, het is een proces die altijd doorgaat. Hè. Daarom staan we elk, elk, elk jaar weer echt met een week van de pleegzorg. Want er gaan natuurlijk ook mensen stoppen weer. En het is natuurlijk een, een, een verloop is er ook. Ja. En hoe, hoe, hoe reageren mensen met een, met een, zeg maar een kind van van twaalf uh, uh, nieuw in huis? Hoe, hoe werkt dat?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 Ja, dat heet deeltijdpleegzorg. Oké. Okay. Maar dan heb ik het wel over een weekend. Dus dat is dat dan herhalend weekend? Hè? Dan heb je het één of twee weekenden per maand. Ja. Is dus niet één keer een weekend. Dan is het echt uh, voor een hele lange tijd, zeg maar. Ja, ja, precies. Ja. En, en... Dus het is echt een ter ontlasting van een van een gezin, zeg maar. Zo moet je het zien. Ja. En en. <lacht> dus uh, is gewoon niet goed? Ja, sorry. Neemt Lascaré zelf ook een, een, een, een, een is, is die ook een pleeggezin?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 Ahead. I look at the stars, it's Dan Running, de nieuwe plaat van Anouk, van haar nieuwste cd-LP, ik weet niet wat het tegenwoordig op uitgebracht wordt. Misschien streaming. En het is echt waanzinnig mooi. Aan de telefoon, hier is ze weer. Ja hoor, de enige echte Carina Veren, Live bij Natuurwerkdag Zuidduinen. Carina, hi. Zeker. Hoe is het ermee? Ja. Mee? Goedemorgen, goedemorgen. Het is het koud is hè?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 dus daarom, uh, dat is ook samen met de vrienden van de Zuidduiner, die we hopen dan van, nou, als, me, als honden gaten graven of mensen dan ook na het graven even die kuil een beetje dicht maken. Want dat helpt wel een beetje. En ja, een beetje stijfend zand in het gebied is natuurlijk ook niet zo erg, want ja. het is ook wel goed voor de hier ja. Ja. ja, inderdaad, dus, nou het, het kan gewoon Ger. Hartstikke goed. Nou, ik denk dat heel veel mensen hier heel blij mee zijn.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 met al dat materieel die aangeboden is door Waternet allemaal uitvoeren. Perfect. Want ja en uh, nou Meerte, dankjewel voor je tijd. En dan uh, spreek ik jou uh, het volgende uur. Ja, zeker weten. Heel Tot goed. Oké, okay, bye bye. Bye bye, dag. Stukje muziek. Wij zetten hem hier live in Rabbel. dus als je erbij wil zijn, van harte welkom. If you can you clap in time on two and four, please? Yeah, that's good.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 Every night you stay I'll be watching you More can't you see You belong to me I'm a poor With every step you take Every move you make Every vow you smile you freak and reclaim you, you stay, I'll be watching you Since still gone, I've been lost without a trace I dream of dying, I can only see your face I look around, but it's you, I can't replace I feel so cold out I long for your embrace I keep crying, baby Every step you take, every single day, every word you say, every game you play. I'll be watching every breath you take, every move you make, every bond you raise, every step you. een rabbel. rabbel! Ah, niet helemaal, maar bijna. <laughs> Hoor je? Ze, ze schreeuwen al rabbel, rabbel. <laughs> We gaan praten hier bij ZFM over de toekomst van het mediaplatform Zandvoort Insight van Roy van Buringen en Jelmer Koper. Jongens, hartelijk welkom. Ja, goedemorgen. Leuk dat jullie erbij zijn. Nou, het Zandvoort Insight is een digitaal nieuws- en mediaplatform dat zich specifiek richt op het cultureel, sociale en maatschappelijke Zandvoorts nieuws. Zeg ik dat goed? Heel goed. Ja, zeker. Ja. Nou ja, vertel eens wat gaat de toekomst ons brengen?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 ja, bij ons betreft wel Jammer. Ja. Nou, en De ja, stapjes zijn er. Ja, de, de, de stappen vanuit ons zijn er zeker. En uh -huh. ook de, de plannen. Kijk, wij vinden het belangrijk dat we natuurlijk onze eigen verhaal en ons eigen merk blijven hebben. Kijk, ZFM, Zandvoort is natuurlijk gewoon een radiosender dat ook wordt gesubsidieerd. En gewoon landelijk natuurlijk ook uh, ja, gewoon een lokale omroep uh -huh. is. Wij zijn echt een eigen stichting.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 dat soort samenwerkingen zijn ook mooi. Ja, ja. ja. Hey, dus... Maar dat, jullie zijn natuurlijk ook allebei uh, uh, vrijwilligers. Ja. Uh, jullie hebben een prachtig Zandvoort uh, Inside shirt aan. Ja, die is net uh, nieuw. Vers is... van de pers. Oh, ja, oh, die is net nieuw. <laughs> ja. Maar dat moet wel allemaal betaald worden. Hoe, hoe, ja. uh, hoe doen jullie dat? Ja, um, hoe doen we dat? We hebben natuurlijk een hele mooi buurtfeest georganiseerd. Daar hebben we hebben ook een boekje uitgebracht, bijvoorbeeld. Mm -hmm. En uh, daar hebben we een hele mooie uh, samenwerking met de buurtfeest en Zandvoortiscijde in gemaakt. Dat mensen konden adverteren bij Zandvoortiscijde en bij het buurtfeest. En uh, daar zijn we in ieder geval afgelopen seizoen uh, best wel rond van gekomen. Uh, we schrijven fondsen aan waar we één keer in de zoveel tijd een leuk fonds uh, toegedeeld kregen en een nieuw project kunnen uitrollen. Uh,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 Ja. En, ja. en uh, jij, jij, heb jij een baan? Ja, ik werk voor de Avro Tros en natuurlijk uh, en voor Mango's Beach Bar. En uh, dat, de zomer is hartstikke druk altijd. Maar het is te combineren en dat is, uh, dat is heel fijn. Ja, ja, dus dus. Ik denk dat, dat, dat iedere vrijwilliger dat wel heeft. Als je echt hard voor de zaken hebt ja. en uh, gewoon je er wil voor inzetten. Ik doe dat dan nog op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 stelling staan. Uh, allemaal verschillende soorten. En uh, ja, dat soort mensen zoeken we ook op. En ik zie hier uh, op jullie site ook uh, dat jullie een, een, een, een pagina hebben in gesprek met. En dan uh, met, met uh, Volker Bloemen. En met, uh, wie zie ik hier, uh, jongerenwerk. En, uh, uh, wordt daar veel naar gekeken? Uh, ja, ja, dat, dat, dat is, is heel erg aan het is onze YouTube-pagina inderdaad. Dat is uh, ons YouTube-kanaal. We zien die de afgelopen jaar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 Pss, pss, pss, pss. Leuk oh, over twee in minuten de... gaat Niels uh, erin. Uh. Oh. Oh. Dus we laten nog een stukje muziek horen. Is goed, dankjewel Ger. Uh, in ieder geval bedankt jongens. Ja. En uh, heel veel sterkte. Ja, en succes wel, met de platform. Yes. Oké. Okay. <laughs> Leuk. Zeker. Diepe zuchten langs de adem.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 dan alles wat vergaat en wat we samen bouwen, is een marmer op de tong. helemaal van ons. Alles vergeven, alles vergeten. Soms is het beter om verder te gaan. Zo veel Tot zover het ritme van Zierven. Via de kabel op 104.5.